Met het NOS Journal. De loting voor populaire studies wordt over drie jaar afgeschaft. Dat heeft minister Bussenmaker van Onderwijs in een brief aan de Tweede Kamer geschreven. Studenten worden vanaf 2017 geselecteerd op basis van een aantal kwaliteiten, zoals onderwijsprestaties en motivatie. Volgens de minister is hiermee de kans groter dat studenten op de juiste plek terechtkomen. Universiteiten selecteren alleen als zich te veel studenten voor een populaire studie, zoals geneeskunde, hebben aangemeld. Ruim 200 leden van een orthodox Joodse groep hebben onder dwang een dorp in Guatemala verlaten. De meesten woonden daar al enkele jaren. De bevolking had hun vertrek geëist omdat hun aanwezigheid zou botsen met de cultuur en religie van het dorp. De Joden zouden elk contact met de inheemse bevolking vermijden. Ze zijn vertrokken naar de hoofdstad, guatemala stad, en willen zich elders in het land vestigen. De Amerikaanse president Obama zal de komende week een bezoek brengen aan Estland. Dat heeft het Witte Huis bekendgemaakt. Hij zal daar de drie leiders van de Baltische Staten, Estland, Letland en Litouwen, ontmoeten. Obama lijkt met het bezoek een sterk signaal te willen afgeven aan president Poetin... dat Rusland zich terug moet trekken uit de strijd in Oekraïne... en zijn handen af moet houden van de Baltische Staten. Na zijn bezoek aan Estland reist Obama door naar Wales in Groot-Brittannië voor een NAVO-top...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 Het weer, half tot zwaar bewolkt en af en toe regen. Vanmiddag opklaringen en drogers met wel kans op een enkele bui. Het wordt 18 tot 20 graden. Morgen buien, mogelijk met onweer, maar ook af en toe zon. Het wordt morgen ongeveer 18 graden. Na het weekend meer zon en hogere temperaturen. Dit was het Denmark. ZFM, Dit is de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. Er zijn ook geen aangekondigde snelheidscontroles. Maar dat betekent niet dat er geen snelheidscontroles zijn.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 Uh, bij je twee uur van Goedemorgen Zandvoort. Uh, <coughs> waar we begonnen met Abba met Mamma Mia. Nou, dat zullen uh, we meteen uh, tegen onze <laughs> volgende gast zeggen. Welkom, Karel uh, Simons van OPZ. Karel, de ja. bedoeling uh, van dit gesprekje om je eens bij te spreken. De witte -weken zijn voorbij. In ja, ja, ja. de coalitie. Zo kun je het noemen, ja. Uh, ja. Stormachtige witte -weken. Ja. Dus, Maar. Uh, uh, wat mij opviel in de beginperiode, uh, en dat moet jij ongetwijfeld ook opgevallen zijn, is uh, uh, dat er een kamp van winnaars en verliezers waren. Ja. Is dat kamp uh, een beetje uh, naar elkaar toegekomen? Iets wel. Er is uh, eigenlijk in het begin tussen haakjes, uh, goed, goed, goedemorgen, goedemorgen en uh, goed ja, ja, ja. <laughs> Maar uh, ja, er, uh, er is ook in het begin van de periode er is een samenkomst geweest. Uh, toen zijn we, wat we, de, wat we dan noemen, een dagje op de hei.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 De voorbereidingen zitten voor alle zaken die op ons afkomen die het rijk op onze schouders werpt en bij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 Daarom was ook in december, toen er al een intentieverklaring lag... die voor alle zaken was die overgedragen zouden worden. He? Al onze portefeuilles. Nou, dat waren natuurlijk tien stappen te ver voor ons. Ja. En dan word je eigenlijk niet goed geno genoeg meegenomen in dat proces. Want is het de logisch gevolg dat je op een gegeven moment tot een intentieverklaring komt? Want je bent voorbereid, je bent bijgepraat. Mm -hmm. Dan is dat geen verrassing meer natuurlijk. Nee. Um, over die samenwerking uh, gesproken...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 En dat moet niet nodig zijn natuurlijk. Dat is waanzin. Oh. Want het beleid wordt hier gemaakt en het wordt uitgevoerd in Haarlem. En dat is wat de wethouder zei en daar heeft hij volkomen gelijk in. Nee, maar dat staat niet in het stuk. Klopt. Dus dat, dat, dat stuk is, is niet nee, goed Maar dat is een tabelletje. Is dat is een tabelletje waar, waar, waar dat in staat. Ja. Uh, en dat is... Uh,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 ...momenteel wordt ingezet op een overdracht van taken op het gebied van beleid en uitvoering. Ja. Dit staat in een open sollicitatie. Ja. Dus dan is dit toch waar? Dan gaat het beleid toch naar Halen? Nee, het uh, beleid gaat niet naar Halen. Dus dit is, valse, dit is een valse advertentie? Uh, het beleid gaat niet naar Halen. Het beleid blijft hier in, uh, in Zandvoort. Ja, ik ken het, het verhaal. Ik heb het gezien. Mm. En uh, dat is de, de, het profiel van de, van de gemeentesecretaris.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 Beleidsambtenaren. Dus de beleidsambtenaren, zowel, beleidsambtenaren als uit, ook. zowel En de uitvoering. Uitvoering, de? uitvoering sowieso natuurlijk. Tussen de 15 en 20 mensen gaan er over naar huil. Maar Karl, zoals, dus. ja. ja, zoals wij hier nu over praten mm. ben, en, ja. en ik hoor even deze discussie ja. aan, uh, dan wordt het hoog tijd dat deze stukken die nu verschijnen uh, duidelijker worden. Ja. Zeker naar de raad toe. Ja. Van oké, okay, denk eens, die beleidsambtenaar zit daar dan weliswaar in Harlem.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 Gaat. Nou, dat is ook heel wat hoor, Wat hij ja. moet gebeuren. Uh, nou ja, eigenlijk is het een probleem dat dat alle drie tegelijk wordt overgezet. Mm -hmm. Want het is natuurlijk ja. vreselijk veel. Het, het in laat, januari moet dat... Moet dat, uh, allemaal, moet dat, moet dat allemaal gaan functioneren en klaar zijn. Nou, iedereen, er verschijnen ook regelmatig artikelen van alle gemeentes uit, mm -hmm. uit Nederland. Die zeggen, ja, we zijn er nu druk mee, maar we zien het somber in. Want uh, alle drie moeten gelijk... Uh,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 Uh, ja, de uitleg van de wethouder ja, was anders, maar die bedoelt, die bedoelt, die bedoelt dus. Uh, dat is ook zo. In feite heeft hij gelijk, want als we hier het beleid bepalen en zeggen hoe het moet en dat het in Heerlem uitgevoerd dat wordt, dan het blijft het hier natuurlijk. Het uitvoerende zit in Heerlem. Maar ook je het maken. bereid nou een beetje Nee, hoor. Want de ambtenaar <laughs> bereidt dat voor. Ja. En die zegt tegen de raad van bestuur: Alsjeblieft, exact. denk daar zo over na. En dan kunnen jullie zeggen. Ja, nou, maar, de, de, de wethouder geeft aan hoe het uh, voorbereid moet worden. Hè, dus diezelfde, de raad stelt de kraters. Ja. de wethouder voert die uit. En dan wordt uh, de ambtenaar erop gezet om dus uh, voor een bepaald onderdeel dat beleid te schrijven. Ja, maar wat men graag zou willen is dat ja. die ambtenaar in Zandvoort zou blijven zitten. Want mm -hmm. die heeft dan binding met Zandvoort. En uh, mm -hmm. nu gaat dat naar Halem. Dus een ambtenaar die in Halem woont, werkt en leeft, die heeft geen enkele binding met Zandvoort. Dus die gaat, daar, die gaat daar iets op voorbereiden. En uiteraard gaan jullie dat weer controleren. Ja. En dat nou, was nou eigenlijk het, het steekpunt van een aantal mensen. Die wilden uh -huh. graag dat die beleidsambtenaren in zand verblijven. En nou, dat en, vervalt. En dat vervalt. Hij, uh, als je naar het totale plaatje gaat kijken Ben. En ik kan er...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 Uh, die jullie belangrijk vinden. Ik, ik denk daarbij even aan ruimtelijke ordening. Industrie, Noord, ja, uh, al dat boulevard ding. speelt nog altijd. Uh, nou niet meer als totaliteit natuurlijk. Nee, maar, maar als deelprojecten deel wel. Uh, hiernaar, uh, Ga, uh, staat dat nog op de rol uh, in deze coalitie? Met name bij uh, onze wethouder. Die dus uh, ruimtelijke ordening heeft ja. uh, Don. Ja. Het is zo dat uh, Han Cohen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 eigenlijk in eerste instantie het college de, natuurlijk het totaalplan ja. zien uh, wat er komt, wat de keuzes zijn, wat het kost, hè, dus uh, dat het herhaalbaar, de, grond, de, de grondexploitatie, nee, de grondexploitatie is positief, ja. met andere woorden, die komt uit, dus. Gaan. Gaan, je ja, gaan. Goed. Goed, Tenminste, zo zou ik er tegenover staan. <laughs> ja, ik hoop, hoop <laughs> vele met ons dan natuurlijk. Ik ook. Ja. Bedankt dat je ons hebt bijgepraat. Ik ja, zou gedaan. zeggen, wordt word vervolgd. Uh, ja. ja. ja. ja. Oké. Okay. Okay. Het aantal onderwerpen viel me nog mee, dus de volgende keer ja. nog meer. Nou, Komt er kom weer dankjewel. wat anders. <laughs> Roy Robinson, No Pretty Woman.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 en we gaan praten over de zwemvierdaagse en wederom moet ik voor een sportevenement het aan Ben overgeven. Nou, kom op doen. Ja, Ben is de sportiefste van ons. Oh, echt vieren. waar? Zo. Ja, ja, ja. Jullie hadden, mij, jullie hadden mij uitgedaagd voor de fietsvierdaagse. Ik heb echt geprobeerd om te komen, het is me niet gelukt. Nou, je graag een hele kansing schat, je moet ja. gewoon rustig mee met zwemmen. Dat is ook weer een uitdaging. Dat is ook weer een uitdaging. Dat is weer een leuke Dat een nou, We ja. krijgen nog mountainbiken, hè? Uh, dat gaat niet. <laughs> dat gaat, goed. Is dus een vierdaagse. Uh, uh, het begint als snel. Niet het laatste evenement ja, ja. van de vierdaagse. Uh, want nee. dat is de mountainbike tegenwoordig. Hè? Ja. Uh, Daar we, zijn we nog aan het werk. We hebben gelopen, we hebben gefietst. Even terug op de fiets. Was de fiets gezellig? Ja, ja heel gezellig. <laughs> Af en toe een buitje. Ja. Nou, Een buitje, een, een, een, een wolkbreuk.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 alle dagen mag je één dag of de hele week mag je één dag overslaan. Ja, je noemt de landelijke uh, Zwemvierdagen. Heb je daar ook variatie in datums? Of moet, je, moet iedereen op maandag starten? Nee hoor. Ja, het hoeft niet, je mag ook dinsdag starten. we bedoelen uh, landelijk. In Haarlem is uh, ook Zwemvierdagen. Ja. Neem ik aan. Ja. Maar die zijn, men zijn allemaal op andere, ook, in andere dat, weken. Dat, dat, ja. Ja. Soms doen ze het in de zomervakantie. Wij hebben altijd gekozen net start van het nieuw schooljaar. Ja. ja. Um, doen zij dat ook in het kader van een aantal vierdaagse evenementen? Die andere organisaties waar je uh, het over hebt. Dat hebben. denk ik niet. Of is niet. het specifiek nee. iets voor ons? Ja, ja. specifiek hè ja, ja, ja, want met hond uh, wandelen is natuurlijk ook weer iets, ja, iets voor ons. Ja, precies. <laughs> We zijn een beetje apart. Ze hebben toch niks te doen, dus dat doen ze de vierdaagse maanden. Ja. Ja. Om het wel maar eens even heel simpel te houden. <laughs> precies. Um, mountain bike, hè? Ik dat mountainbiken, dat, dat doe ik toch nog even naartoe.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 Ik denk het wel. Ja. Het, was zo, het was zo leuk. En ja, daarom wou ik hem even inkopen. <laughs> ja, we hebben een, een, een mountainbike bad. enthousiast en een pad. Absoluut. Victor Bol nou, is daar ja, mee bezig. Ja. Maar ja, ja. daar, ja. De daar hebben ook uh, een dikke samenwerking mee. Om dat tot een goed einde te laten gaan. Dus ik heb daar weer alle vertrouwen in. Ja. Um, het aantal deelnemers. Want ik ben uh, volgens mij twee jaar geleden geweest, kijken bij jullie. En het, nou, je kon daar niet meer zwemmen. zwembad in. Nee, dat, dat, en daarom uh, is, is vijf dagen ook fijn dat je een dag mag over. Maar ook om te spreiden. Mm -hmm. uh, er mogen maximaal 400 mensen meedoen. Ja. En die liggen nooit al tegelijk in bad. Uh, mensen die, dit is een sport van 8 tot 80, wil ja. ik wel zeggen. Of, of tot 100. De wat oudere mensen die wat rustiger willen zwemmen. komen wat meer aan het eind van de avond. Want vanaf half acht is het een stuk rustiger dan om half zeven. Dus ben, kom maar ja. nee, en Dit is echt leuk. leuk. We, zien hier, we zien hier drie generaties samen zwemmen: ja. kinderen met hun moeder en een oma. En ja. dat is echt geweldig. Maar je is een beetje een van jaar terug. terug. Vier generaties. Vier generaties we vier hebben vier een keer generaties. Gaan ja, ook een keer gehad. Maar het spartelduurtje is de eerste. Ja, dan is het, het echt de drukst. Ja. En kinderen zonder diploma, die mogen ook meekomen. Die zwemmen bij Tante Dien in het Pierenbad. Okay. Tante Dien doet kinderopvang. Dus als moeder en andere kinderen zwemmen... kunnen de kleintjes heel even bij Tante Dien in het Pierenbad. Daar wordt opgelet...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 Zeker als je hele jongen, maar ook ouderen hebt, zal er toch iemand een oog in het zeil moeten halen. Ja, ja, Voor de veiligheid. En met, met zwemviedag, hebben we natuurlijk de reddingsbrigade, die uh, rond de bad staat uit onze vaste kern eigenlijk vrijwilligers, die met al onze evenementen er een doen, hebben we natuurlijk het Rode Kruis en de reddingsbrigade. Ja, daar zit je ook met twee voeten in, dus dat is makkelijk hè? Ja, dat is heel makkelijk Eén met de RK's en één met Ja, precies. En ook onze vrijwilligers, daar zitten ook inderdaad heel veel EHBO's tussen. Ja, nee, het is, het, het is echt veilig. En dat moet ook. En ja. Het is hartstikke leuk, maar ja, we zijn altijd ook weer blij op vrijdagavond. Dat we denken, pjoe, ja, het is weer goed ja. uh, Het is geen zwart kijken, maar is er wel wat gebeurd? Ja, natuurlijk. Er is een kind wat valt. Een tand ja, door de okay. lippen en, en een nagel eraf. Iemand die de andere te hard met een rugslag op het hoofd treft. Ja, weet je, dat soort dingen. Ja. Maar gelukkig geen ernstige dingen. Nee, nee, dat, uh, nee, nee. Nee. Dat nee. maar de, dan vroeg ziek... ik over die veiligheid. Ja? Is het toezicht? Ja, goed goed toezicht. Maar nogmaals, uh, ouders. De verantwoording blijft dan altijd bij uzelf. Altijd bij, uh, al uh, bij uh, uzelf. Uw eigen kind. Wij proberen het zo goed mogelijk te doen. Maar ouders, let ook op. Ik had van de week een telefoontje van een moeder. die Twee keer dochters hebben...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 Het... Ja, maar goed, ook al kan je zwemmen. Ik heb het eigenlijk jaren geleden met mijn eigen zoon met Westrij gehad. Die had A en B, nou kon goed zwemmen. Maar ja, wilde in de eerste groep starten en toen hadden we het halverwege. na nou, de reddingsbrigade dacht van oh jee, gaat dat goed? Best de liefde, is dus uitgehaald, hij was toch in paniek, ondanks A en B diploma, ja. door drukheid, ja. door en dergelijke. En hij is gewoon later op een rustig moment uh, verder gaan zwemmen. Ja, maar de minimumvoorwaarden vind ik niet... Uh, nee hoor, nee, nee, nee, nee, dat Tot is Dat met je kan zwemmen, dat is dus wel handig. Ja. Ja. Ja. Ja. Je, je ziet nou, kijk zelf maar hier in de zee, uh, ik kan zwemmen en vervolgens zo ja, nou naar een aan je boterpap, uh, ja. ja, precies. Nee, ik vind het heel. Is er nog feest vrijdag? Tuurlijk. We hebben altijd vrijdagfeest. We hebben altijd we het vrijdag hoofdpunt tegen. van de week. Ja, ja. de Aqua Disco, hè. Daar ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. kijken de meesten toch wel naar nou, hoor. De, de laatste op. avond, ja. Dat is natuurlijk van. Ja, muziek, wat wil je nog meer? Ja, vanaf 8 uur. uur en dergelijke. Dus eerst zwemmen? Eerst is er nog gelegenheid om je banen te zwemmen. En afdrogen. dan vanaf 8 uur, dan uh, is. Nee, niet, niet afdrogen. Want je gaat toch in, dve... gaat... in het zwembad dansen? In, ja, in het zwembad dansen. Ja, in het water. Het is een Aqua Disco. Dus je zit in het water, is wel wat voor mij. Trek mijn zwempak aan. Ik heb nog zo'n gebreide. Goede... Oh ja. En als je nou. luistert, dan je het gekeken, ja. Nee, veilig is disco. Hij is ook gestreept zeker. Ja, gestreept ook nog. Ja. Ik kan zo op een antieke foto. Nee, het is leuk. Het samenvattend...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 Dus alleen mensen met een bandje mogen het bad in. Krijg je elke dag een ander bandje of moet je het bandje vier dagen omhouden? Nou, hij, er zit een zo'n drukkertje op dat je hem overdag af kan. Okay. Maar s'avonds moet hij weer om. Ja, ja, dan... ja, ja, ja, ja. precies. Er ja, dus is wat van die dingen die, die klikken dan vast en die krijg nooit meer op. Nee, dit nee, zijn andere, wij andere bandjes. Ja. Ja. Maar elke avond bandje om, anders kom je er niet ja, in. Ja, het, het, het en dat is dan. juist om te, om te registreren. Precies. Ja, dat vind ik heel wijs. Ja, ja. en zo weten we ook inderdaad. En ook, ook voor met de aard, disco. Met de disco, hè, daar gaat het om. Want sommigen denken van, maar ook wel alleen met de disco mee doen. Dat, dat kan eigenlijk gewoon niet. Ja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 Oh. Nou ja, dan heb je betaald. Dan ben nee, je, je betaald. Je betaald. Ja. En als we nog onder de 400 zitten, ja, dan oh ja. is geen mag probleem. Er. Dan mag dat ja. ja. toch, het je daar, ja. Ze niet dan. Nee, geen nee, medaille, nee, ja, maar wel vandaag. de, de is ja. het blijft ja. natuurlijk... Uh, het is veel leuker om gewoon mee te zwemmen. Sportief mee te zwemmen, ja. vierdaagse. En ja. het hoogtepunt van de zwemvierdaagse is gewoon een aqua disco op vrijdag. De kaart kost trouwens 7,50 euro. Dat hebben we nog niet genoemd. Maar voor 7,50 euro mag je dus vijf avonden zwemmen en feest. Voor 7,50 euro. Als je nu al gaat, ben je al 16 euro kwijt ja precies. dus, uh, dus, dus nee, geen het is de hele geld. week zwemmen. waarom? het is niet alleen, geen uh, geld. Uh, buiten geen dat. Geld. nee, nee buiten dat als je het zwembad even uitgaat, of het water even uitgaat, kun je limonade pakken. de laatste avond, Kijk. gewoon een gezellige gezellig disco. Nou, en een medaille. En dan voor de triathloners, hè. vergeet dat niet Ben. Ja, dit is het laatste evenement voor de triathloners, dus die krijgen een extra aandenken. Goed, die hebben aan drie evenementen mee meegedaan. Gedaan. Dus vrijdag staan er prachtige aandenkens okay. voor hun. Dus ze krijgen hun medaille van de zwemvuurdaagse en het extra beeldje. Heb je er daar veel van, van die triathloners? Ja, we zitten nu Top op 80. Waar? 80 deelnemers het is iets die, minder, uh, die gewoon aan dit drie jaar... meedoen. Maar nou, we zijn er heel ja, blij mee. Ik ook. Ik vind ja. dat toch ook, ook. Uh, ja, ook prima. Maar ook deze uh, gelegenheid wil ik natuurlijk even gebruik maken voor onze sponsors. Hè? Ja. Want ja, onze sponsors dat, uh, dat vinden we natuurlijk he? voor de loterij. Dat dus vinden we gewoon geweldig. De loterij is uh, specifiek nu voor de Vida's, toch? Ja. ja en, voor en de zwemmen. Nou, goed, nee, door, voor, voor uh, de mensen die in het zwemmat aanwezig zijn. Okay. Ja, voor uh, iedereen voor de deelnemers die de gewoon de uh, loodjes willen kopen hebben we dan ja. een uh, leuke loterij. Roept u maar... Wij hebben een loterij. Met ja, met mooie, mooie prijzen, Ben. Kom gewoon. Met en, en hartelijk dank. Ja, nou komt er een serie, sponsors aan. Hartelijk dank. We nou, nee, bedanken alle sponsors. Want wat Ben, weet je, als je een serie gaat noemen of een advertentie in de kant. Hoe, hoe, ja, hoe ja, moeilijk is dat? En je vergeet ja, er één. Niks kwalijker is nee. dat. En het oh, zijn zoveel, zoveel ondernemers uit Zandvoort die dat doen. Zoveel. Dus dat is gewoon. Ze worden allemaal opgenoemd in het zwembad. Ja, dat, dat uh, geef ik dan weer een stukje reclame terug. Ja. Van hé, hey, nee, we hebben een leuk. nieuwe winkel. Van, uh, dat heb je meegedaan, dat zit ja. in de Kerkstraat. Dat Top. wordt even vernoemd. Goed, Ook maar deze gasten, Ja, nog eventjes wil ik toch alle ja, vrijwilligers. Wil, ja, ben alle je vrijwilligers. weet hoe ik ben. Ik en maak gelijk het Rode Kruis van. en de Reddingsbrigade. Rode Kruis. Zou je wel even helpen. Super. De Reddingsbrigade. <laughs> Zonder hun kunnen we echt niet. En nee. nou, onze vrijwilligers. Ja. En dan wil ik toch onze, uh, onze kleine grote man toch even in het zonnetje zetten. Die is het weekendjarig. Vandaag. Nou hij is vandaag. Vandaag. Precies. Maar ik denk, hou wel even slag om de Want Anders gaat iedereen vandaag gewoon om mijn nek hangen. Oké, okay, Thomas. Ik ik het toch niet helemaal ja, ja, ja. laten. Thomas, van harte gefeliciteerd. Ons vrijwilliger van de Vierdaagse. Maar ook bij CFM. Oké. Okay. Ons gemeenschap het begin van het programma niet gehoord. Nee, nee toen waren we nog even druk bezig. <lacht> heb je gezongen? Wij hebben een liedje uh, voor hem. Ah, een ja. ja. Thomas, dit is je verjaardag, enzovoort, enzovoort. enzovoort. Uh, jullie bedanken iedereen. Maar, laat mij en jullie een keer bedanken. Als organisatoren van. Met velen met jullie moet ik zeggen. Jullie doen niet met z'n tweeën.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 uh, ik gun iedereen een coach. Weet je, iemand die ah, ik, even meekijkt gun... of even met je op, de, op het uh, pad meeloopt en je wat inzichten geeft. Ja, want je geeft iedereen een, een, een, een, een vrolijk leven, om het zo maar ja. te zeggen, zonder stress. Maar als je dat nou niet door hebt en je, je bent lichtelijk in de stress, wat ja. uiteindelijk zware stress kan worden, tot wat jij zegt een burn-out. Ja. En daar zijn we natuurlijk al een brug te ver. Ja, ja. ja. ja.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 Um, kan je zo bij jou binnenlopen? Uh, vanmiddag? In jou, in jou, nee, in jouw bedrijf. <laughs> ja, ja, je kan. Ik, het. ik zit me dat zo voor te dus stellen. Ja. Uh, ja, ik ga nu een aantal uh, cursussen geven van uh, vier avonden. Er gaan er twee starten. Eentje in september en eentje in oktober. Mm -hmm. En dat's, daar kan je natuurlijk gewoon dat's voor okay. opgeven. Ja, ja. Bij plus. Pluspunt? Eentje bij Pluspunt. En de andere weet ik nog niet. Het hangt een beetje af van het uh, aantal deelnemers. Maar ja. de tweede is bij het uh, okay. Pluspunt.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 Ja, we zijn uh, bijna aan het einde van het programma. Ja, maar hebben we hebben nog een, een heel wat, klein wat dingen wat uit de agenda. Nou, we hebben nog een paar. Nou, we pikken er een paar uit. Uh, allereerst vanavond, en het heeft een beetje verkeerd in een aantal kranten gestaan. De historische parade begint om half acht. Half acht. En, uh, Dan rijdt men weg van het circuit. Ja. Heb jij, heb jij vorige jaren uh, stonden stationair in de kerkstraat in het Badhuisplein? Deze keer niet. Jawel. Er wordt één volle ronde gereden uh, ja. over de uh, Van Spijkstraat, de Engelbert. Engelbertstraat, Hogeweg, Oranjestraat, Halterstraat, Zeestraat, Engelbertstraat, Oranjestraat. En daarna gaat de helft de Halterstraat in en de andere helft gaat de oh, Kerkstraat okay. en Kerkplein op. Oh, okay. Dus er wordt wel degelijk weer één, uh, één oh, Ja, we ja. staan stationair ook, oh, oké. Okay. Ja.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 Maar dan moet je wel even bellen. Ja. Uh, de ecumenische uh, dienst op zondag ja, hebben we het gehad. Om tien uur begint dat in de Agatha-kerk. Ja. Um, hartstikke druk morgen. Ook een poppentheater in het Zandvoorsmuseum. Op 3 september, altijd woensdagmiddag. Ja, ja, ja. uh, diezelfde woensdag is uh, ook de filmclub uh, Simon van Kolm.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 Uh, de gastvrouw, uh, diezelfde uh, Yvonne Roosendaal. Hotel Hoogland voor zijn gastvrijheid en een heerlijk kopje koffie. En uh, wij gaan eruit uh, uh, als we een kaartje kunnen kopen tenminste. Uh, ja. <laughs> met de trein, met ja. per spoor. En wij zeggen daarvoor... Da Ik heb wel dorst, toch zeg ik nee, want de trein vermindert vaak wel, mijn hart steeds sneller gaat, kijk uit het raam, om te zien of zij daar staat.